Nu volgen de laatste veertien delen van een bewerking van Moordbrigade Stockholm... ...een serie hoorspelen geschreven door Anton Quintana... ...naar de boeken van Cheval en Waleun. Zesde deel. Allemaal standaardsloten, zie je, hè? Ja. We kunnen zo naar nu ja. we hopen dat vriend Mauritsson op dit moment op weg naar het zuiden is, hè? Dan wel niet naar Afrika, maar in elk geval wel zo ver weg dat we ongestoord kunnen werken. Die is onder mama's hokken gekopen. Bang voor maandstremming worden. Ja, nou, gelijk heeft hij. Zeg, stel je voor dat hij twee deze flat in de gaten laten houden? Tja, dat zou wel rare toestanden kunnen worden. Houd je terugkappelen. Ja, als ze een mannetje hebben neergezet, dan zie ik hem in elk geval niet. Ja. probeer eens een sleutel. Gastenrekeningen gehouden. Wat dan? Twee veiligheidskettingen maar liefst. Geef me dat eens. Oké. Okay. Daar maak open. Er zit een strip mm -hmm. Plastic. Ja, ja, dat is het kennis. Ja, zeg maar speel nog niet te vak man. Je zal de tang moeten gebruiken. De altijd nog. Ja. Dat niet. Nou de andere verrek of hem dat. Nee, maar dat niet. Waar nummer twee. Kom erin. Ja, je hebt talent kunnen vatten. Nee, dat is mijn tragedie. Goed in alles wat de tegenstander beter zou kunnen gebruiken dan ik. Ja. Nou ja, nou hebben we er zelf eens een keer gemaakt van. Ja. Zegt die uh, graaf heeft die kettingen toch niet laten maken tegen de bedelaars en de co-porteurs, denk ik, hè? Nee, dat lijkt me ook niet. Die is bang geweest dat zijn linkerspelletjes nog eens verkeerd uitpakken. Ja. Zo. Nou, de deur dicht, maar niet in het slot, zodat we er gemakkelijk weer aan kunnen als er iets mocht gebeuren. Het enige wat er kan gebeuren is dat er iemand door de deur binnenkomt, dus... Oh ja? <laughs> Die Lena. Zeg, jij denkt toch niet dat er iemand in huis kan zitten, hè? Waarschijnlijk niet, maar zeker weten, dat doen we straks pas, hè? Jezus. Nou ja, we hebben aangezegd, dus... Dure meubelen. Dat moet ik zeggen. Ja. Smakeloos. Banaal. Ik weet het geen enkele smaak. Dat wil voor graaf doorgaan. Hm, dat lukt me nog vaak genoeg ook. Hm. Moet je weer reproducties. <laughs> die reproducties. Meneer heeft een zwak fortiek hout. Maar kleurgevoelig is hij bepaald niet. Om te huilen. Kom verder, hè? Kijk eens aan. Kleine baard. Je reinste kitsch. Misselijk van te worden. Zijn drankvoerder zal al naar vanand zijn. Liqueurtjes. Bedden. Ja hoor. Een halfvolle fles parfait d'amour. Een zo goed als lege dessertwijn. Bacardi rum. Een hele bifida een van te rillen. Helemaal. Ja, Wil jij het zo op een zuipen zetten? Och, op meneer zijn gezondheid. Wat hebben we hier? Even kijken. De muziekkamer. Kun jij die schoft voorstellen aan de piano terwijl hij de mond schijnt zo na de even kijken. Daar liggen altijd geen lijken in. <laughs> Kom even mee. Gelukkig smaak heeft die man. Zo'n massacre! Ja, niks dat ik zou willen hebben. Ik praat wel al als een echte inbreker. Wat doe je? Kopjeren zakdoekjes. Macek lege Leger doosjes. Halve chocolade. Eindigheidsbeelden. Koorts Twee doosjes erop. Hier, restaurantrekening, kassabonnen, pakje condooms, zwarte condooms wel te verstaan. Dat moet zeker geraffineerd zijn. Daar heb jij helaas geen gevoel voor, Ik vind het heel koket. Nou, zullen we verder kijken. Ballpoints, grenbriefkaart uit 13. Hier zijn vodka, vrouwen en bedden. Wat wil je nog meer? Stissen. Nou, die lijkt mij een gruid. Even verder kijken. Nou, kapotte aansteker. Bot dorp, net zonder scheden. En wat zien wij hier zo ver? Een heus pocketboek. Meneer de Graaf leest. De revolverstrijd in het zwarte ravijn. Nou, dat is niet mis. Oh, dat is een foto uitgevallen. Eens kijken. Mm, niet slecht. Niet bijzonder goed, oog. Alledaag schietje. Eens kijken. Meuja 1969. Veel liefst, je Monita. Arm kind. Dom natuurlijk. Kom maar, terug in het Zwarte Daar <laughs> Dag Monita. Kijk maar naar Oostkerk, hè? Maar dat is dan graag een plaat om een slijpmachine te bewaren. Of is het misschien een geraffineerd soort massageapparaat? Nee, het is een slijpmachine. En zou dit niet nog gebruikt hebben? Het lijkt me niet direct het type van Dat doe-het-zelf. Zou je hem gestolen hebben? Of zou het een soort betaling voor druk zijn? Vriend. De keuken nog. Ja. er eens een beetje bij. Ja. Oh, kijk eens even. De ijskast staat nog aan. Even kijken. Oh, ik vind niet dat het gerookte palen in. blijf. Nee, dat is niet eerlijk. Ik had net zo'n honger. Doe die deur dan dicht. Ik kijk straks van even. Het zou met een klein stukje. Dicht die deur. Eerst. Oké. Om mensen. Collapsed. Kijk. Hé, hey, sluit van de zolder. Ja, of van de kelder. Dat gaan wij uitproberen. Kom mee. Eerst de zon. <rooms> Dat is geweldig. Lees jij geen detectives, Martin? Nee. Oh, ik lees massas detectives, wat dan ook. En vergeet het meestens hoe gauw ik het uit heb. Oh, maar dit, maar dit is klassiek. Een afgesloten kamer. Oh, er zijn lange uiteenzettingen over. Ik heb er laatst in gelezen. Mm -hmm. Wacht eens even, ik zal het boek even ja. halen. Zet jij hem tussen de borden neer? Ja, goed. Uh, pak de ketchup daar op de ja. plank. En uh, dek de tafel een beetje. Ja, gezien, ik, vind wel, ik vind het wel, zeg. Ik vind het wel. Ik sta het in. Nee. Oh, nou, laten we eerst gaan eten. Zal ik voor je opschappen? Zeg, heb je daar echt een artikel over? Mm -hmm. Oh, wacht even de pan. Nee. Ja, zonder pan gaat, het nu wil <laughs> Zo. Ja. Zo, alsjeblieft. Genoeg? Ja, ook oh, meer dan genoeg, dankjewel. Eet, terwijl het toch warm is. Ja, ja. Lekker, zeg. Hm? Mm -hmm. Het is me weer gelukt. Ja, het is me weer gelukt. Luister. Ja. De gesloten kamer. Een onderzoek. Nee, ja, je mond eerst leek, verstijf je niet. Ja. Nou zeg, uh, ga je me commanderen. <laughs> Luister. De gesloten kamer. Hm? Een onderzoek. Er zijn drie hoofdafdelingen. A, B en C. Ja. A, het misdrijf is gepleegd in een gesloten kamer die echt op slot is. En waaruit de moordenaar is verdwenen omdat er geen moordenaar is geweest in de kamer. Nou, melden wij mm. natuurlijk, hè? B. Het misdrijf is gepleegd in een vertrek dat slechts hermetisch gesloten lijkt en waarop een meer of minder listige manier uit te komen is. Voor? Ja, voor Hier je. C. Moorden waarbij de moordenaar blijft en zich verborgen houdt. Ja. Nou, zal ik nog wat opschrijven? Nou, niet te veel meer, niet te veel meer. Mm. Ho, dank je, dank je. Categorie C. Mm -hmm. mm. Categorie C lijkt uitgesloten. Niemand kan zich twee maanden verborgen houden... en bovendien alleen maar een half blik kattenvoer hebben om van te leven. Kom. Oh, ja, ja, wacht eens even. Er zijn, mm, er zijn massas onderafdelingen. Ah, Zie je hier? Bijvoorbeeld A5. Mooit met behulp van dieren. Mm. Of, of oh, hier, P2. Men, men drinkt binnen aan de kant van de deur waar de scharnieren zitten... zonder slot of grendel aan te raken. Daarna men de scharnieren vastschroef. Wie heeft dat geschreven? Mm, hij heet Goyran Sundholm heet hij. Oh. Maar hij, is, hij citeert ook nog andere mensen. Mm. Oh. Huh. Wat is? A7 is ook niet gek. Moord door illusie. Door onjuiste chronologische volgorde. Oh, en een goede variant. A9. Het slachtoffer krijgt de dodelijke klap ergens anders... ...waarna hij zich naar de kamer in kwestie begeeft en zich opsluit voor je sterft. Ja. Nou ja, is ja, lees gewoon zelf maar. Ja. Wie was er aan? Ik, ik. Neem jij je gemak maar. So. Ah, jij bent toch rechercheur? Ja, dat is, het moet ik. toch leuk zijn dat er iets gebeurt dat anders is? Z denk jij dat het die moordenaar was die het ziekenhuis opbelde? Ik weet Maar het lijkt wel waarschijnlijk. Alles is natuurlijk doodsimpel. Ja, kan wel. Gaat Ja, hoor. Zo. Zo, fijn. Zeg, Martin, zullen we ja. de dure wijn maar proeven? De dure wijn, ja. Uh, goed idee. Heb je een geurgetrek? Heb je ziet het niet? Het mm, ligt daar ergens. Kijk maar goed. Uh, ja, ja. Hier? Ja. Nee, dan... uh, uh, uh, uh. Kun jij het eigenlijk uithouden bij de politie? Oh. Oh. Ja, we kunnen er een andere keer over praten. Ja, we zijn een uh, bureauchef te willen maken. Weet mm. ja. je dat niet? No, ik denk dat ik mijn brieven bij buitenwerk buitenwerk hou. En uh, als zo'n zaak, waar ja. jij nou mee bezig bent, hè? Ja. Mm. Hè, lekkere wijn, zeg. Okay. Erg lekker. Ja, dat dacht ik ook. Zeg, als zo'n zaak nou niet lukt, ja. als je me als je gewoon niet kan oplossen, mm. wat dan? Ja. Zit het je erg te dan ja, nou soms wel, hoor. Ja, maar dat gebeurt niet zo vaak. Mijn uh, laatste fiasco was, uh, was Lapland. Vertel oh, eens. Hm? Laten we naar de kamer gaan. Oh, dat zijn gemakkelijke stoelen. Ja. Van wat voor soort muziek hou je? Ik heb allerlei soorten. Al zachte muziek vooral. Kan je kijken. Zo. He, he, zo. Ah. Nou, zoals ik zei, uh, dat was dus een Lapland. Er is een oude man daar. Die had zijn even oude vrouw vermoord met een bijl. Ja? Nou, het motief was dat hij al een hele tijd een verhouding had met, eh, met iets jongere huishouden. Nou, ja, dat eh, kan gebeuren. Hè. Uiteindelijk was hij moe geworden van het gezeur en de jaloezie van die oude vrouw. Na de moord had hij het lijk in de houtschuur gelegd. Naar als in het winter was en een strenge vorst... ...had hij twee maanden gewacht voordat hij een deur op de slee had gelegd... ...en naar het dichtst bij zijn dorp had getrokken. Hmm. Nou, het dorp lag ongeveer een twintig kilometer over ongebaande wegen van zijn boerderij af. Hij heeft gewoon gezegd dat die, dat die vrouw gevallen was. Huh? Huh? Met de hoofd op het terecht terechtgekomen was. En dat hij door de kou niet in staat was geweest eerder te transporteren. Yeah. Nou, iedereen in de streek wist dat die man dit straks stond te liegen. Maar hij hield vast dat ze verhaal die kerel. En ook die huishoudster en de plaatselijke politie vernielde alle sporen... door een uh, amateuristisch onderzoek van de plaats van het mismatch. Nou, toen vroegen ze de hulp uh, aan Martin Beck. Wat ben ik dan? Zul je weet? Nou, ik moest toen twee weken in een raar soort hotelletje doorbrengen. Toen gaf ik het maar op. Ik ging terug naar huis. Weet je, ja, dat was werkelijk rampzalig. Overdag verhoorde ik de moordenaar. En s'avonds zat ik in de eetzaal van dat hotel. En ik hoorde de mensen uit die streek achter rug lachen. Wat erg. Natuurlijk. Ja, en nou dit van Svet. Hoort dat ook zoiets? Nou, nou dat is een veel uitzonderlijke zaak. Zoiets heb ik eigenlijk nog nooit, nog nooit op de handen gehanden, nee. ja, Dat Zou je juist stimulerend moeten vinden? Hm. Maar je houdt helemaal niet van raadseltjes, hè? Nee, niet bepaald. Ik haal er tenminste weinig lol uit. Hm. Deze wijn is echt lekker, hè? Ja, hartstikke. Dat wist ik ook. Hmm. Nee, drinken niet vaak, hè? Nee, soms, soms. Eigenlijk met vlagen dan. Ah, god, dan weer jasje uit. Ja. En je schoenen. Alsjeblieft. Uh, Zullen we de tweede fles openmaken? Maar die wat <laughs> langzamer drinken. Dat is een goed idee. Oh, even... Ah, ja, goed, goed. Zeg, je leek eigenlijk uit je humeur toen ik kwam. Oh, ja en nee. Nou, zeg het maar. Zeg het maar. Zeventer informatie moet ik je misschien even vertellen, dat ik voorlopig helemaal niet te versieren ben. Had ik al een beetje begrepen. Ja, zo kreeg ik ook. Ah, je weet hoe het is. Bij het seksleven is oninteressant. En het jou? Mijn? Nee, nee, geen. Nou, niet zo best. Oeh, oeh, oeh, oeh, sorry, hè. Oeh. Bent moe, hè? Mm, een beetje misschien. Beetje. Maar je wilt niet naar huis. Oké, okay? ga je niet naar huis weet je wat? Ik, ik wou toch nog even een beetje studeren. Waarom ga je nu wat liggen? Je ziet er helemaal afgedraaid uit. Daar voel ik eigenlijk veel voor, weet je? Nou dan, slaap gerust. Dan is rechts de wasruimte. Nou, zo zullen al deze huizen wel zijn. Oh een kast. En in de stofzuiger, dat zie je toch? Nee, leeg. Nee, je kunt niet weten. Nee. Deze is op slot. We mm hebben -hmm. het kalme ja, dus. ja, met het oog aan de hele kant. Ja. Dit? Ja, die is nog niet. Ja, die kan open. En deze is niet leeg. Kijk nou eens. Wat domme. Zet daar spolse vodka. 14 hele flessen. En verder, vier cassette-recorders. Een elektrische aardroog. grote vodka. Dat is 65% alcohol. is dus niet missen. Zes vier apparaten, allemaal nieuw van de fabriek in de originele verpakking nog. Ja, smokkel, Of alleen maar heling. Dat zijn zeker dingen die hij in ruil gekregen heeft. Mm -hmm. Ik zou er niks tegen hebben om die vodka in beslag te nemen. Het zou weer het beste zijn als we alles laten staan. Ja, dat zekerlijk. Ja. Laten we maar even wegkomen... Doe maar weer, op slot. Ja. Nou, dat is tenminste iets. Ja. Maar niet veel om mee bij bulldozer aan te komen, hè. Zeg, valt. ik voel er het meeste voor om de sleutels terug te hangen en er vandoor te gaan. Hier kunnen we me niks meer doen. Huh? Het is een voorzichtige smiech, die Maurits. Hij heeft misschien nog meer huizen. Wat is dat, hè? Oh, een momentje. Is die open? Waar je kijkt, hè? wat zou je er nog vinden? Nou, is toch hè. Ah. Ze gebruiken het fiets ook en om een rommel te dumpen. Ik krijg altijd claustrofobie in zulke ruimtes. Als wij in de oorlog schuilkelde oefening hadden... had ik me altijd voor te stellen hoe het zou zijn... om zo opgesloten te zitten onder een kapot gebombardeerd huis... en er nooit uit te kunnen. Hm. Jesus. Kijk, dat is net zo'n oude zandkist uit de oorlog. Maar er zit nog zand in. Ja, natuurlijk. We hebben ze nooit nodig gehad. En ook al niet om brandbommen mee uit te maken. Valt me mee dat ze er geen zandbak voor de kinderen van gemaakt hebben. Hé, hey, wat is dat? Dat is een soort legertas. Wat zit erin? Kijk. Even kijken. ja. Oh. Niks bijzonders, valt. Een blauwe overrent, blonde pruik, blauwe katoenen hoed met brede randen, een zonnebril en een pistool, een Lama Automatic, kaliber 45. zeg je? Een blonde pruik? En, en een hoed ook? En een zonnebril? Wat? Wat nou? Een, een pistool ook? Maar waarom zeg je dat dan niet meteen? Waar zijn jullie dan? In, in het huis van Mauritson? Wel god had ik geen duidelijke instructies gegeven dat een, een Lama Automatic 45. Maar dat moet van die verklede vent zijn, van die bank. Dat, dat moet die zogenaamde griet zijn... Met die gele bruik en die blauwe hoed. Geweldig! Fantastisch! Uitstekend werk van jullie. Goed gedaan, jongens. Prima. Huh? Nee, nee, nee, nee, nee. Wacht daar, ik kom meteen naar jullie toe. Dus die schoft van de Mauritson was het zelf. Had ik nooit van hem gedacht, hè? <laughs> die zal opkijken. Huh? Wat? Uh, uh, weten jullie waar je op het moment zit? Ping? Oh, bij, bij zijn moeder zeker? Ja, ja, nee, ja, ik laat hem van zijn bed lichten. Reken maar. Ha, nou komt er schot in. Goed initiatief, Larsson. Wat een geluk dat ik die Mauritson heb laten gaan, niet? Ja, ja, dat zou ik ook zeggen. <lacht> nee, ik kom eraan, hoor. Wacht, eh, doe niet zonder mij. Eh, zal ik je wat zeggen? Daar zit die Werner Roos ook achter. Ja, hoor, vast en zeker. Wacht maar, dat blijkt nog wel. De Lalalala. Martin mm? hey. Martin la mm? la wakker, nee. wakker. Ja. Het is la uur la huh? la oh, oh, oh, ik heb een la Of je la la Zeg, ik heb ontzettende honger. Oh ja? Wil jij de buitendeur op slot gaan doen? Dan maak ik een boterhammetje in de oven de sleutel hangt aan de linkerdeurpost, aan een groen touwtje. Goedemorgen. Ook oh, goedemorgen. Oh, bent u het? Hoe gaat het met het speurwerk... U hebt tegen de politie gelogen. Oh ja? Een week geleden heeft u twee keer een bankover beschreven... die er op het eerste gezicht als een vrouw uitzag. En bovendien heeft u uitvoerig verteld over een auto... die deze persoon gebruikt om te vluchten En ook over twee mannen die in die auto zaten, Renault 16. Dat klopt. En maandag heeft u woord voor woord hetzelfde verhaal verteld... aan een inspecteur die hier met u kan praten. Dat klopt ook. Ja. Wat ook klopt, is dat bijna alles volkomen gelogen was. Ja, ik heb echt die blonde persoon zo goed beschreven als ik kon. ja omdat u wist dat etterlijke andere mensen de overvallen hadden gezien. Bovendien was u slim genoeg om te bedenken... dat er in de bank waarschijnlijk een film opgenomen zou zijn. Ja, maar ik geloof echt dat het een vrouw was. Waarom? Ik weet het niet. Je hebt een bepaald instinct wat, wat, wat mij dit betreft. Nou had dat instinct er toevallig mis. Maar daarom ben ik niet hierheen gekomen. Ik wil dat u toegeeft dat die geschiedenis van de auto en de twee mannen verzonnen was. Waarom wilt u dat? Mijn motieven doen er nou niet toe. Ze zijn overigens van persoonlijke aard. Zo. Hm. U mag het eigenlijk wel weten ook... Het is iets dat me de hele week heeft geërgerd omdat het niet klopt. Niet dat het nog veel uitmaakt wat het onderzoek betreft. In groot verband gezien sta ik hier mijn tijd te verknoeien. Maar ik wil dit uit de wereld hebben. Ik wil wel eens weten of ik goed gereloneerd heb en de juiste conclusie heb getrokken. En u gaat me dat vertellen. Nu. En anders? Anders wordt dit een heel enerverende dag voor u. Dat is een dreigement. Zo mag u het ook gerust opvatten. Maar voor zover ik weet is het geen misdrijf om onvolledige of onjuiste inlichtingen te geven... zolang je niet onder ede getuigt. Helemaal juist. En als u bovendien toch al gezegd hebt dat dit gesprek zinloos niet is... voor mij. Ik wil weten of mijn conclusie juist is. Eerder ga ik hier niet weg. Ik heb geen zin om hier verder over te praten. Als ik iets strafbaars ge heb gedaan, dan... U kunt gerust de deur van mijn neus dicht doen... maar ik er dan wel op dat ik door het raam binnenkom. <laughs> u neemt het nog wel hoog op, hè? Zeker. is... Uh, wat voor conclusie had u dan wel getrokken? Dat u de politie, en niet eens uit eigen belang... een leugenverhaal op de mouw had gespeld... Er zijn mensen genoeg in deze maatschappij die alleen maar aan hun eigen belang denken. Jij niet? Ik probeer het in elk geval niet te doen. Er zijn niet veel mensen die dat begrijpen. Bijvoorbeeld mijn vrouw niet. Daarom heb ik een vrouw meer. Jij vindt het juist om banken te beroven. Jij vindt dat de politie de natuurlijke vijand van het volk is, hè? Dat zou best kunnen, al ligt het niet helemaal zo simpel. Een bank beroven en een gymnastiekleraar doodschieten, dat is geen politieke daad. Nee, niet hier en nu. Maar je kunt het ideologisch bekijken. En bovendien, soms hebben bankovervallen duidelijk wel politieke motieven gehad. Tijdens de revolutie in Ierland bijvoorbeeld. Maar het protest kan ook onbewust zijn. Jij bedoelt dat gewone misdadigers als een soort revolutionaire gezien kunnen worden. Dat is een idee. Maar al die zogenaamde socialisten willen daar niets van horen. Lees jij Arthur Lundqvist? Nee. En ik geef ook geen cent om boekenkennis. Nou, Lundqvist heeft dus de Leninprijs gekregen... En in Een Socialistische Mens schrijft hij ongeveer dit, vrij geciteerd. Soms gaat het zover dat gewone misdadigers voorgesteld worden alsof ze een bewust protest tegen de wantoestanden zouden vormen. Bijna als een soort revolutionaire. Iets wat allermins getolereerd zou kunnen worden in een socialistisch land. Ga door. Einde van het vrije citaat. Volgens mij is die hele gedachtegang imbecil. Ten eerste kunnen mensen gedreven worden tot het protesteren tegen wantoestanden zonder ideologisch bewust te zijn. En ten tweede, dat van die socialistische landen dus, daaraan ontbreekt elke logica. Waarom in Jezus nam zouden mensen zichzelf beroven. Ja. Er was dus geen bijzige no. Nee. En ook geen bleke chauffeur met een wit t-shirt. Nee. Net zo min als een in het zwart geklede vent die op Harpo Marx leek. Nee. Dat dacht ik al. Nou is het zo dat die rover gepakt schijnt te zijn. En laat het nou geen onbewuste revolutionair zijn, maar gewoon een ellendige schof die gratis meereed met het kapitalisme. Die leed van drugs en pornografie en er nergens anders aan dacht dan aan winst. Eigenbelang dus. En bovendien verlinkte die meteen zijn kameraden om zijn eigen hartje te redden. Nou, oh, van dat soort zijn er genoeg. In ieder geval was degene die de bank beroofde op zijn manier een soort underdog. Als je me kunt volgen... Oh, ik kan je volgen. Ja, dat begin ik ook te geloven. Maar als je dat kunt, en als je zo'n conclusie kunt trekken... hoe heb je dan in godsnaam bij de politie kunnen gaan? Want dat kan ik nou weer niet volgen. Toeval. Eigenlijk was ik zeeman. En bovendien is het lang geleden en toen leken veel dingen anders. Maar dat doet er nou niks toe. Nou weet ik wat ik beter wou. Was dat alles? Ja, dat was alles. Goedemorgen. Nou, ook goedemorgen dan. Daar hoor. Hé, hey, inspecteur. Wat moet je nou nog? En toch ben ik er zeker van dat het een meid was. Mis, het was een vent met een pruik op. Op je ideeën wil ik niet afdingen. Maar wat je instinct voor vrouwen betreft, daar geef ik geen cent voor. De groeten. <tied> Oh ben jij daar? En? Nou, ze hebben hem van zijn bed gelicht in Junkeuping. Hij zit nou in het vliegtuig. Die Mauritsen. Dit keer zal boeldozer heel wat minder zachtzinnig van hem zijn. Ik ben daar kotsmisselijk van, weet je. Ja, boeldozer wacht inderdaad met ongeduld. dacht eerst dat hij gek zou worden. Ik heb er bijna een rol worden toen hij hoorde van onze leuke vondst in de schouwkelder. Ik durf te wedden dat hij de hele nacht geen oog heeft dichtgedaan. Hé, hey, dit wordt een grote dag voor hem. Mauritson heeft hij in zijn zak. En als Moreen-konsorten inderdaad hun grote groep uitvoeren... dan zie ik niet in hoe ze nog kunnen ontsnappen. En als het morgen niet lukt, dan toch de volgende vrijdag. En in dat geval kan de operatie van morgen... als een nuttige generale repetitie worden beschouwd. Ik zou juist wat zeggen, dan valt. Als hij die hele moreen die inderdaad goed en wel achter slot en grendel heeft... dan zal het niet lang duren of hij krijgt een Roos ook nog te pakken. Ik hoor het al. Je bent helemaal niet meer gaan geloven. Zeg, Landen, moet jij niet iets zeggen... dat ons weer een wat pessimistischer kijk op de situatie geeft? Dat zou ik kunnen. Laat horen. Ik vind het op zijn zachts gezegd verbazend dom van die anders zo sluwe Mauritson. om zomaar die pruik en die hoed en nota bene dat pistool ook nog... om die dingen zomaar in een zandkist te gooien, in de schuilkelder van zijn eigen huis. Oh, dat is jou dus ook opgevallen. Tja, wie doet nou zoiets? Nou ja, hoor nou eens, hij kon toch niet weten dat wij bij hem zouden inbreken? Nee, maar ook een paar kinderen hadden die spullen kunnen vinden. Je weet hoe kinderen zijn. Nou, en dan waren de poppen wat Marlitson aangaat mooi aan het dansen geweest. Nee, ik vind het heel vreemd dat hij opeens zo onvoorzichtig zou zijn. Nou, laten we maar eens horen wat hij er zelf op te zeggen heeft. Oh, dat zullen we eens wel te horen krijgen. Want als ik Bulldozer intussen een beetje ken, dan zal hij ons er allemaal bij willen hebben. <lacht> ja, om als toehoorders te fungeren. Dat is een gekke publiek. Reken maar dat het een voorstelling gaat worden. Nou, wacht er dan maar. Hij kan binnen een uur hier zijn. Ja. Goedemiddag. Hoofdinspecteur Beck. Inderdaad. Simmersen. Gaat u zitten? dank U komt navraag doen over een klant die Karl Edvins Vecht heet. Uh, ja. Hij heeft een rekening hier. Ja. Staat er geld op? Ja. Een vrij aanzienlijk bedrag. En hoeveel? Ongeveer 60.000. Het is een. Ja, wat zou u zeggen? Ja, het is een eigenaardige rekening volgens mij. Zo. Hebt u de papieren, hè? Jazeker. Kijk, ja. het frapperende is natuurlijk dat deze klant een checkrekening heeft. Een spaarrekening bijvoorbeeld, die hogere rente geeft, was logischer geweest. Ja, ja. Maar dit zijn toch vrij regelmatige stortingen geweest, hè? Ja, elke maand 750 kronen. Dat geld werd voor zover ik kan zien niet direct hier gestort. Nee, nooit. De stortingen werden altijd op andere plaatsen gedaan. Als u hier kijkt, hoofdinspecteur... Mm -hmm. Dan ziet u dat het steeds bij verschillende kantoren werd gedaan. Ja, ja, ja. Technisch doet het er niets toe, maar het geld komt toch op Svechts rekening hier bij ons terecht. Maar dat voortdurende veranderen lijkt bijna een soort systematiek te hebben. Je bedoelt dat Sprecht het geld zelf verstopt zou kunnen hebben, maar niet herkend kan worden? Ja, daar lijkt het veel op. Dat ligt nog niet voor de hand. Ja, ja. Als je geld op je eigen rekening zet, wordt er immers niet opgegeven wie dat doet. Maar je moet er altijd zo'n soort formuliertje invullen. Hè? Niet noodzakelijk. Oh. Vaak gaat het zo dat de cliënt gewoon nog het bedrag aan de kas inlevert. Maar wat gebeurt er met dat formulier? De cliënt krijgt een kopie als kwitantie. Als het een storting op eigen rekening betreft, stuurt de bank geen dagafschrift aan de klant. Mededelingen worden überhaupt alleen gestuurd als er om gevraagd wordt. Waar zijn alle originelen dan? Die gaan naar het Centraal Archief. Hij heeft Slecht nooit geld opgenomen? Nee. En dat is juist het vreemdste van de zaak. Hij heeft nooit een check van deze rekening geïnd. Toen ik het controleerde, bleek dat hij zelfs jarenlang geen checkboekje had gekregen. Dat is werd hier bekend. Nee, geen van ons heeft hem ooit gezien. Mm -hmm. En hoe oud is deze rekening, wel? Hij schijnt geopend te zijn in april 1966. En sinds die tijd is er elke maand 750 kronen op binnengekomen? Ja, hoewel, de laatste storting dateert van 16 maart dit jaar. De volgende maand kwam er geen geld binnen. Nou, die verklaring is nogal eenvoudig. Het zit die tijd gestorven. Oh, daar hebben wij geen mededeling over gekregen. De boedelbeheerder van de betrokkenen plicht in die gevallen van zich te laten horen. Er oh, is nauwelijks een boedel geweest. Wat zegt u nou? Hoe kan dat? Tot nu toe. Goedemiddag. Martin, leef jij nog? Hoe gaat het? Oh, dat gaat wel. Zeg, sorry hoor, ik moet meteen weg. Oh ja, die uh, bankoverval lijkt opgehelderd tussen de haakjes. Oh ja, nou, ik, uh, ik was net in een bank, maar ik wist niet hoe gauw ik weg moest komen. Huh. Voordat de bank overvallen zou worden. <laughs> ja, niet dat ik dat zo erg zou vinden natuurlijk, maar hoe kon ik er voorkomen dat ik betrokken zou raken bij de activiteiten van jullie speciale groep? <laughs> <gedetacheerd>, gecommandeerd. Zeg, wij hebben een goede kans om twee bekende bankrovers, Malmström en Moreen, op heterdaad, te betrappen. Mm -hmm. Maar dat zal waarschijnlijk volgende week vrijdag worden. Hoe gaat het trouwens met jouw gesloten kamer? Nou, dat was steeds interessanter gemeente. Ja, een nieuw aspect van het geval. Die Svecht, eh, die uh -huh. hè, ontving 750 kronen per maand. Ah, zes jaar lang. En daar heeft hij nooit wat van opgenomen. Dus je had het aardige bedachtje van 54.000 kronen plus rente op zijn rekening staan. Dat oh, is niet waar. Wij dachten nog wel dat. Dat is je... dus een armoedzaaier, wat ja. ja, dat dacht de belasting ook. Oh ja, wist hij er ook niks van? Nee, nee, hij stond bekend als, uh, als minder goed bedeeld. Nou ja, de Belastingdienst heeft zo zijn eigen manier om speciaal haar toe te slaan tegen de minder goed bedeelden van onze maatschappij, hè. heb je het over? Ook de BTW, man. De raffineerste vorm van uitzuiging die je maar bedenken kan. BTW op levensmiddelen. Dat kan niemand ontduiken. Zelfs de armen moeten dat betalen. Nou, uh, zelfs door de telefoon kon ik die belastingman zijn lippen weer aflikken... bij het idee van die vette bankrekening. Dan zullen ze natuurlijk onder een of ander voorbeeld zijn beslag opleggen. Hm, dat wil je het onderzoek zeggen. Hm. Zelfs als hij het met eerlijk werk had verdiend. Dat is een heel kunststukje zo zeggen. Nou, met werk heeft hij het zeker niet bij elkaar gekregen. Maar hoe dan wel, vraag ik Ja die uh, stortingsbewijzen... Daar heb ik opgevraagd. 72 stuks, allemaal van verschillende kantoren... en allemaal in verschillende handschriften. En uitgeschreven, op verzoek van de cliënt waarschijnlijk... door de bankambulist zelf, bij wijze van service. Service? Ja, aan de onervaren klant. Ja, wat veel gedaan. We hebben nog zat, anders wat beter maar maak je maar niks wijs. Maar goed, ik zit dus met die idioot afgesloten kamer... en ik zit met een mysterieuze geldstochter. Martin, zou het Svert zelf kunnen zijn geweest? Nou, dat lijkt me onwaarschijnlijk. Zou het Svert... Maar zijn bedienden zelf op het idee van zo'n bankrekening gekomen zijn? Nee. Nee, nee, die geldstorter is iemand anders die zich uitgaf was Sfert... ...en dat geld op zijn rekening zetten. Als je komt storten, hoef je je toch niet te legitimeren? Nee. Maar waarom zou überhaupt iemand Sfert geld geven? Hè? Dat is een goede vraag. We hebben wel nog een mysterieuze figuur om mee te worstelen. De neef. De neef, precies. Een ongrijpbare persoon die één keer gebeld heeft om te vragen hoe het met zijn oog ging. Nee. En het meest innevelige gehuld is de persoon die kans heeft gezien Svert dood te schieten... ...terwijl hij zich in een van binnen afgesloten kamer bevond. De geldstorter, de neef en de Zou Zouden al die drie enen dezelfde persoon kunnen zijn? vraag ik me ook af. Jezus, Martin, ik moet weg. Jij ook met je mysteries. <laughs> uh, Olsen, pardon, uh, boeldozer Olsen gaat die schurk van een Mauritson verhoren. Daar moet ik bij zijn. Zie je nog wel, hè? Ja. Sterkte. Doe een beetje kalm aan, hè? Ja. Ja. Dit was het zesde deel van de laatste veertien delen van de hoorspelserie Moordbrigade Stockholm, die geschreven werd door Anton Quintana naar de boeken van Sjöwal en Walu. U hoorde de stemmen van Jan Borkus, Gary Mantel, Hans Kassenberg, Hans Hoekman, Paul van der Lek, Haap Orizant en vele anderen. De regie was van Art Leupler en de bewerking deed Ruurt van Wijk.